Eerst een klomp met het NOS-journaal. Het ebola-vaccin dat de afgelopen maanden is getest in Guinea, in West-Afrika, werkt zeer goed. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Het vaccin is getest op 4000 mensen die in aanraking zijn gekomen met ebola-patiënten. Het vaccin is tot nu toe 100% effectief, maar of het ook hele samenlevingen kan beschermen moet nog worden onderzocht. Protesterende werknemers van een veerdienst hebben de haven van Calais geblokkeerd. Ze hebben autobanden in brand gestoken op de weg die naar de haven leidt. De demonstranten zijn bang dat ze ontslagen worden... omdat het bedrijf waar ze werken bezig is met een overname. De veerboten zijn nu nog van Eurotunnel... maar de bedoeling is dat ze worden overgenomen door een Deens bedrijf. De werknemers zijn daartegen en voeren al maanden actie. Daarbij blokkeerden ze al eerder de haven van Calais. De Japanse regering is jarenlang afgeluisterd door de Amerikaanse geheime dienst. Ook overheidsdiensten en bedrijven werden in de gaten gehouden door de Amerikanen. Dat blijkt uit documenten die zijn vrijgegeven door Wikileaks. NSE-agenten luisterden zelfs mee met telefoongesprekken die premier Abe in zijn eigen huis voerde. Japan heeft nog niet gereageerd op de onthullingen. Ook afgeluisterde bedrijven willen er niets over zeggen. Ruim de helft van de homo's in Nederland durft niet hand in hand over straat te gaan. Dat blijkt uit een onderzoek van een vandaag Van de 1700 ondervraagde homo's durft 55% niet hand in hand te lopen. 1 op de 5 zegt het afgelopen jaar negatieve reacties te hebben gekregen op hun geaardheid. Vaak gaat het om uitschelden, discriminatie en pesten op het werk. Het weer vanmiddag droog en de zon schijnt geregeld. Wel komen er wat stapelwolken voor. Het wordt 16 tot 20 graden. Dit weekend warmer en zonniger. En dan wordt het 20 tot 25 graden. En dit was het NOS Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de A12 Utrecht richting Den Haag... staat voor Blijswijk twee kilometer file. Er staat een auto in brand. De rechte rijstrook is dicht. Tot zover de verkeers... U heeft een bril nodig...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 De 25e jaargang, aflevering 31. Dat maakt het vandaag vrijdag 31 juli 2015. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Your Breakdown. Hier op Zie je Webers Antwoord. Leuk dat je weer luistert. Fijn dat je er ook weer bent. Ondanks dat het uh, zonnetje wel gelukkig eindelijk weer een uh, beetje lekker uh, schijnt. Na al die uh, ja, wat moet ik zeggen, stormen en uh, herfstelijke prikkeling. Ik ben eigenlijk een beetje ook de jaargetijden kwijt. Ik weet niet hoe het met jou zit. Weet jij nog welk jaargetijde het is, Sander? Nou, ze zeggen de zomer, maar. Nou ja. Het leek al een beetje op de herfst en de winter. En... Ik heb ze alle vier volgens mij voorbij zien komen in uh, één dag tijd. Goedemiddag overigens. Uh, Sander, leuk dat je er ook weer bent. Ja, goedemiddag. Hoe zit het met een stuk ijzer in je mond? Ziet hij er al uit? Nee, hij zit er nog in. Ja, nog niet gerust? Nee. Zo, wat een wonder. Hey, ehm. Um... Nee, top. Deze week dan uh, in de Euro Breakdown... hebben we 15 stijgers, 7 zittenblijvers... 14 dalers en maar liefst vier nieuwe binnenkomers. Betekent ook dat uh, vier mensen helaas uh, de lijst moeten verlaten. Na 26 weken gaat Avicii met The Knights ons gedag zeggen. Pas na twee weken moeten we alweer afscheid gaan nemen... van een uh, herintreden van vroeger Birdie met Wings. 8 weken lang heeft uh, Hayden James Something About You volgehouden... en 22 weken lang Lost Frequencies... Are You With Me? Maar wees niet bang. We hebben de vier mooie hits voor terug. Onder andere Nicky Jam, Sam Veld, Kelvin Harris en Little Mix. Straks hoor je daar natuurlijk veel meer over. Ook gaan we kijken naar de Nederlandse top 40. Dat zal om de tweede uur zijn. En even voor de klok van uh, vijf uur... dat zal om en nabij kwart voor vijf zijn... gaan we de top drie van deze week bekendmaken. Maar hoe zag de top 3 er van vorige week uit? Nou, dat ga ik jou verklappen. Nummer 3. of vrede, op, op, op, op, op. niet betrouwbaar, maar wel origineel. Op drie was dat vorige week, Natalie LaRose met Somebody, Klingon met Reva, Restart the Game of 2 en Madcon op 1. En dit is de nummer 39 van uh, deze week. Acht weken in de lijst, free, Lost Frequency met Reality. As I go, to anywhere I flow, sometimes I believe, at times I wish you know, I can fly high. I can go low.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 29, de hoogste positie van Last Frequency. Samen met de Genique met Reality. Deze week dus op 39. In een week, dat ze in de Euro Breakdown staan. Prachtige plaat, korte plaat, gelukkig. Want ja, het is mooi weer. Hè. Dan moet je niet te veel uh, van die lange platen gaan draaien. Nee, dat is waar. Nou, dat gaat niet lukken. Want we hebben hele lange platen ertussen staan. Uh... Nou ja, valt ook wel weer mee. Langs de laatste is 3 minuten 50. Maar komt goed. Hé, hey, uh, de afgelopen storm, uh, vorige week zaterdag, heb je er nog wat van meegekregen? Ik heb er heel veel van meegekregen. Echt waar? Ja. Oh, zo ging de deur uit. Dat mocht niet eens. Code Rood. Ja, ik moest toch. Ik was aan het werken en ik moest toch naar huis. Ah, vandaar. Ah, ik ben mijn deur niet uitgegaan. Kan ik je verklappen. Dus denk ik ook beter Oh. Ja, toch wel? Ja. Oh, Oké. Okay. Hé, hey, um, nummer 38 gaan we maar denk ik doen. Dat is uh, de eerste nieuwe binnenkomen van deze week. Dat is een meidengroep uit uh, Groot-Brittannië. De groep rond uh, Perry Edwards, Jesse Nielsen, Lee-Ann Pinnock en Jade Thirlwall. Die, uh, die groep die is ontstaan tijdens de Britse talentjacht X-Factor. En de dames winnen toen uh, deze talentenjacht, dit programma... met een cover van de single van Damien Rice, Cannonball. En die single, maar ook het andere nummer wat ze hebben gezongen, Wings... bereikte de eerste plaats in de Britse hitlijsten. Nou, in 2012 verschijnt dan... Uh, een uh, debuutalbumpas, uh, pas, DNA. En van het album bereikt uh, de samenwerking met Missy Elliott uh, in 2013 de tipparade enkel in uh, Nederland. Met de single uh, How You Doing. En uh, eind 2013 verschijnt het tweede studioalbum van Little Mix, zoals deze groep heet. Uh, salut waarvan uh, Little Me de tweede notering uh, in de tipraden wordt. Album heet dus uh, salut. Maar ze hebben een uh, nieuwe single uitgebracht uh, jongsleden. Black Magic. En die is nieuw binnengekomen deze week uh, op de 38e plek uh, in de Euro Breakdown. Die in de Eurobreak-out staan met uh, echt een mooie, goede gitarenpartij erin. Ik denk ook wel dat ze twee drumstellen hebben gebruikt. ga zo maar door. 5 Seconds of Summer is dit op 37 deze week in de Eurobreak-out. Precies gaan, hard go. Vorige week binnengekomen op 38, Eén plaatsje gestegen. Voor deze 5 Seconds of Summer. En ik weet niet of het 5 uh, seconden zomer gaat worden dit, dit jaar. Of dat we toch nog echt een paar mooie dagen eraan krijgen. Als we zo'n te horen, zal dit uh, weekend gaan opknappen. Maar wil je er meer over weten? Luister dan gewoon morgen tussen 2 en 5. Hier naar je hem Zandvoort en dan zal het uh, weerbericht uh, weer gepresenteerd gaan worden voor jou. En hey, we gaan ons opmaken voor de volgende nieuwe binnenkomer. 36 slaan we even over. Saline Gomez samen met AZF Rocky. Good for you. En we gaan ons opmaken voor de 35. Dit is een nummer uh, dat jullie wel kennen. Het is uh, nummer 1977. En dan zou je denken van Mo, wat moet je daarmee? Waarom ga je een nummer draaien van 1977? Nou, hij is opnieuw uh, gemaakt door uh, een uh, heer die uit het Verenigd Koninkrijk komt. Hij is een jaartje ouder dan ik ben. Maar uh, afgelopen zomer heeft hij uh, samengewerkt met het uh, Britse trio Disciples... En uh, deze Kelvin Harris waar ik dan over uh, die heeft dus de oude Bee Gees song uit 1977 uh, ge-recovered, ge-remastered, ge-covered, gedaan, weet ik veel hoe je dat wil noemen. En er is een hele mooie versie uitgekomen. Het is een uh, lekker uh, rustige zwemmelnummer. En dan zit je te denken Bee Gees 1977, nou dat kan maar één iemand zijn. Kijken of Sander het nog weet, Bee Gees 77, welke hit hebben ze toen gehad? Onder andere... Onder andere... Ja, niet degene die ik nu ga draaien. Nee. Nee? Maar deze die ik nu ga draaien, ken je wel nog? Ja. net het stukje laten horen, dat kan ik ook wel even doen. Uh, nee, doe ik niet. Je kent hem nog wel van vroeger. Calvin Harris en de Disciples met How Deep Is Your Love. Op 35 nieuw binnengekomen deze week in de Your Breakdown hier op CFM's Antwoord. Veerweg zullen ze er wel door uh, geïnspireerd zijn. Maar als je goed nou naar uh, de tekst luistert dan, uh, ja, nee, dan klopt het niet helemaal. Wat ik net zei. Maar dat maakt niet uit. Dat is het leuke. Die nummers uh, luister ik wel voor. Maar nou heb je me gewoon betrapt op een foutje. Uh, ja, echt waar. Ik was in de war met de volgende nieuwe binnenkomer komen. Die op 34 uh, staat. Die uh, is uh, zeker weten een cover. Maar dan niet uit uh, 77 hoor, nee uit uh, wat was het? 94-93 gok ik. Uh, 93. Nummer van uh, Robin S. Uh, zo heette het uh, vroeger in 1993. En tegenwoordig uh, heet het. Uh, is het niet van Robin S meer? Nou ja, dat nummer natuurlijk nog wel, maar de nieuwe versie ervan. Die is van uh, Sam Veld. Dan heb ik het over het uh, nummer Show Me Love. Die is nieuw binnengekomen op uh, 31. Een rustige versie ervan. Sam Veld, 34. Show me love. Easy to say, but you got to show me. Other. We're cool for the summer Take me down into your paradise Don't be scared cause I'm your father Ze hebben echt een, van een uh, disco 90s uh, sound. Hebben ze toch echt een hele mooie, ja, uh, yeah, goed sound gemaakt. Daarna hoorde je de 32 Demi Lovato Cool for the Summer. Dit is uh, Martin Solveig samen met uh, Sam White. Can I be your plus one? straks gaan we eens kijken naar uh, wat er allemaal in uh, artiestenland uh, is gebeurd. Ook hebben we nog een uh, nieuwe binnenkomen voor je klaar zijn. Nou, pas in Europa binnengekomen. Maar ik kan je voor klap, in uh, Nederland staat hij op het uh, moment op nummer 1. Ja echt, waar, ja, echt waar? Hij staat op nummer 1 in Nederland. En uh, nu pas uh, in de grote lijst van de gezamenlijke landen van ons mooie continent. Maar niet uh, voordat we eerst een uh, kleine resume hebben gedaan. Ik benieuwd uh, welke plaatsen we hebben gehad en welke we hebben overgeslagen. Nou, dat gaat Sander helemaal voor jou vertellen. Hij weet daar altijd alles van, tot in de details. En ik ben benieuwd hoe hij het uh, vandaag gaat doen. Al zes weken in de lijst op nummer 40, Walk the Moon met Shut Up and Dance. En op nummer 39, Last Frequency, featuring Yannick de Zee met Reality. En nieuw binnengekomen deze week op nummer 38 was Little Mick met Black Magic, En op nummer 37, al twee weken in de lijst, 5 Seconds of Summer met She's Kind Heart. En op nummer 36, Selena Gomez, featuring A$AP Rocky met Good For You. Ook nieuw binnengekomen deze week op nummer 35 is Calvin Harris en... Met How Deep Is Your Love. Kelvin Harris and Disciples. Disciple. En dan nummer 34 ook nieuw binnengekomen deze week is Sam Veld met Show Me Love. En dan nummer 33 hebben we Avicii met Waiting for Love. We hebben het net gehoord al vier weken in de lijst op nummer 32. Demi Lovato met Cool for the Summer. En dan nummer 31 Martin Solveig featuring Sam White met Plus One. De, de, de Euro Breakdown op breakdown Vrijdag. Breakdown breakdown. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Op 30 staat er de oude nummer 1 in, Ellie Golding. Maar wij gaan luisteren naar de 29, Dior featuring Chris Brown. Met 5 more hours. 8 weken in de lijst, helaas wel 2 plaatsen gezakt. Pas een hoogste notering 27 naar nu 29, Dior. I take you to the moon, baby. I take you to the I treat you like a real lady. No Give me some time, baby, cause you know, even when we're apart, I know my heart is still there with you, five more, I who just get the started how you wanna feel baby what you wanna know time, baby. De 5 hours van Dior. En Chris Brown erbij. Is het echt een echte hit geworden. En meteen de titel veranderd. Heel origineel. 5 more hours. Chris Brown en uh, Dior op uh, 29 dus uh, deze week in de Euro Breakdown. Hij ah, net zei het al, hè? de nummer 1 uh, van de Nederlandse top 40 van uh, dit moment. Is deze week nieuw binnengekomen in de Euro Breakdown. Ik denk denken, hoe kan dat nou? Want in Nederland is het al echt een nummer één hit. Ik zeg, nou, dat is heel makkelijk. Europa bestaat uit meer landen als Nederland natuurlijk. En zoals je hoort in de promo in het begin... Uh, duizenden hitlijsten moet je gewoon uh, bij elkaar voegen. En dan komt er één uh, centrale lijst uit en dat is deze. En uh, ja, zodoende is hij daar eigenlijk nu pas in. Ik vind het ook een beetje jammer, maar ja. Hey, het gaat over uh, Nick Rivera uh, Cam... Uh, Caminero. Hij werd geboren in Boston en verhuisde op jonge leeftijd naar Puerto Rico. Een daklozer gaf hem op jonge leeftijd bij wijze van grap zijn artiestennaam Nicky Jam. Bij toevalligheid kon hij zijn eerste plaat maken, stinto a los Demas. Maar heel succesvol was hij toen de tijd nog niet helaas. Wel kreeg hij de kans om Daddy Yankee te ontmoeten. Die besloot met hem samen te gaan werken en groeide een sterke band tussen hun twee. Die vriendschap die eindigde in 2004... juist toen hij ook internationaal begon op te vallen... met de release van het album Vida Escante. Nou, in de jaren daarna werd Jim zwart gemaakt door Daddy Yankee... en had hij het ook moeilijk om nog populair te blijven. Nou, de ruzie wordt in 2012 uiteindelijk bijgelegd... en het tweetal kan ook weer samenwerken. Dit jaar maakt hij samen met Enrique Iglesias... de Spaanse track El Pardon... Dat uh, halverwege juni uh, door uh, onder andere de collega's van 538 uh, wordt uitgeroepen tot uh, superhit. En uh, eind juli uh, de eerste plaats van de top 40 bereikte in Nederland zoals ik net al zei. De plaats 27 gaat hij deze week invullen in de Europese hitlijsten in de Euro Breakdown. Nicky Jam samen met Enrique Iglesias met hun prachtige track El Paraton. Ik hoop dat je talenknobbel goed is hoor.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 Ja, dat ze buiten hier uh, bij de studio <laughs> gewoon nog bezig zijn met de stormschaan aan het uh, opruimen zoals je kettingsavond achtergrond hoort dan uh, weet je hoe dat uh, komt gaan wij door met de nummer 25 de Euro Breakdown en dat is Flowrider. samen met Robin Thicke en Verdien White met I Don't Like It, I Love It vijf weken ondertussen in de lijst like it. I love it, love it, love it uh oh so good it hurts I don't want it Gotta, gotta have it. Uh oh. When I can't find the words, I just go. I don't like it. No, I love it. I don't like it. No, I love it. All out. Turn the beat up. Hey, now I'm glad to meet you. Turn up.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 25 in handen van Flowrider, Robin Thick en Verdien White. I don't like it, I love it. Het heeft allemaal te maken natuurlijk met deze prachtige zomer... die we op dit moment hebben in ons pittoreske zandwoord. Ik had dat de jongens buiten met de stormschades... bomenkappen... Nou, we we eigenlijk alweer klaar zijn. Ik weet niet, ze gaan beginnen, maar ze zijn eigenlijk alweer klaar. Gaan wij uh, vier nummertjes overslaan. En uh, die nummers, die zal je direct horen van Sander, uh, welke dat waren. En gaan wij uh, lekker op vakantie met uh, DJ Antoine en Ekan. Nummer Holiday op 21. het tweede uur. Want uh, Katy Perry, uh, niemand minder dan Katy Perry... is naar deze maand op de cover van de Japanse Vogue. De Amerikaanse zangeres krijgt uh, een van de modeverhalen in de uh, septembereditie. En uh, voor dat artikel deed Perry een fotoshoot uh, in uh, lingerie... en uh, droeg ze kleding van uh, Prada op de cover. Nou Perry liet ook dinsdag via Instagram weten. En uh, Instagram een drietal foto's uh, liet ze zien daar. Ook is er inmiddels een video verschenen hoe de shoot tot stand kwam. Maar ik moet zeggen, ik heb die foto's gezien op de Instagram. Ik zeg niet verkeerd hoor. Ik doe het ervoor. Niks mis mee. Hey, um, ja, even één dingetje. dan... Uh, die, die, die moet ik met jullie delen. Je weet dat ik iedere week ongeveer uh, wel nou erover heb. Wat de fuck is er nou weer met Justin Bieber aan de hand? Dit keer geen politie. Dit keer geen. Gevangenisstraffen, visumproblemen, internationale op, op, op, opsporing verzocht, weet ik van wat allemaal. Nee hoor, Bieber hoopt op een uh, solo-succes. Kan bijna niet aan de schuld krijgen. Op 28 augustus verschijnt er namelijk een uh, nieuwe single van uh, Justin Bieber. What do you mean? Nou, volgens zijn zeggen, ik heb uh, veel in de studio gezeten om een uh, samenhangend en herkenbaar geluid te krijgen. Ik heb veel in mijn hoofd en het wordt een beetje depressief, omdat ik uh, zo graag wil dat het werkt. Ik wil graag mensen inspireren en uh, dat mensen ervan houden. Nou, inspireren doet hij wel. Want volgens mij zet iedereen op komo's ondertussen dankzij hem. Nou, zo laat... Uh, <laughs> dat is maar dus een noot van de redactie. Hè? Nee, uh, zo laat Bieber uh, duidelijk weten dat hij uh, zoekt naar een, een nieuw succes. Hij maakt het nieuws bekend in de show van Ryan Seacrest. What Do You Mean verschijnt als spoorloper van een compleet nieuw uh, en uptempo album. Zijn eerste in drie jaar tijd, maar lief. De 21-jarige zanger deed verschillende pogingen uh, in ons land... om een uh, solo hit te scoren... maar wist daar tot op uh, heden ni absoluut niet in te slagen. Bieber staat deze week voor de derde keer in de Nederlandse top 40. Maar dan is dat het, het, het uh, mooie samenwerkingsnummer Where Are You Now. Dat zal hem zo nog uh, horen hier ook uh, in de Breakdown. En uh, dat nummer is uh, inmiddels uitgegroeid tot zijn uh, grootste succes. Nou, Justin... Uh zeggen sterkte en uh, zet hem op. Straks meer uh... nieuws voor jullie. Mijn eerste nummer 20 van deze week. Maroon 5. This is the summer's gonna hurt like a motherfucker. Anders heb je nou een hele harde piepkoord. En dat doen wij niet aan. Nee, ik heb uh, goed nieuws voor je. De eerste uur zit er bijna op. Nee. <laughs> ja, dat is ook goed nieuws hoor. Nee, maar uh, Coldplay. Ja, Coldplay wil namelijk heel snel een uh, nieuw album. Coldplay wil de opvolger van uh, Ghost Stories zo snel mogelijk gaan uitbrengen. Vorig jaar verscheen uh, Ghost Stories uh, het album van Coldplay, waar inmiddels al bijna 4 miljoen exemplaren van zijn verkocht. En dat de band niet stil heeft gezeten blijkt uit het feit dat ze zo snel mogelijk met de opvolger willen komen. Dat nieuws uh, wist uh, de Britse krant de Sun te brengen. Na geruchten dat de band wil stoppen wordt uh, totaal ontkend. Wel is het zo dat de groep rond uh, Chris Martin niet blij was met het resultaat van uh, de album Ghost Stories. Het album zou te depressief zijn. En de breuk van uh, Martin en uh, Gwyneth uh, Paltrow zou daar ook uh, mee te maken hebben. Het nieuwe album is zo goed als af en is meer up tempo en bevat meer popnummers. Wanneer het Full of Dreams verschijnt is uh, niet bekendgemaakt nog helaas. Maar goed, we gaan het op de voeten volgen voor je. En straks de volgende uur ga ik de tweede helft van de lijst draaien. Daarmee beginnen we met de nummer 19 van deze week. Die is in handen van Pharrell Williams. Ook Ever Jack zal nog voorbij komen. Lange, Money Lewis, Adam Lambert en natuurlijk de top 3 van deze week. En ik heb nog uh, nieuws over uh, One Direction. Eerst gaan we naar het uh, nieuws toe: de commercials, het weer in verkeer. En uh, noem al die uh, ongein uh, maar op, die altijd uh, rond de klok van het hele uur is. Ik zeg. Uh, tot straks dan maar weer, hè? Heb je er zin in? Ik wil. Doei. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.